zonder jou Zonder jou, ik mis je even, zonder jou, blijf in mijn leven Zonder jou Een moment zonder jou, alleen de stilte om me heen ik